Dit niveau met zulk slecht licht. Balbe zit nu voor Maduro. Maduro naar Avalai. Avalai aan de rechterkant van het veld. Geeft de bal naar Robben. Nederland gaat nog tempo maken. Robben, Robben naar Schaars. Schaars aan de linkerkant van het veld naar Elia. Elia, het moet een keer lukken. Het moet een keer lukken. Speelt wel even terug richting Schaars. Goed gespeeld richting Robben. Robben, Huntelaar. Huntelaar met het schot. En dat gaat voor... Hey, hij mist hem helemaal. Je zou denken van, er wordt een corner. Hoe kan je zo misschieten? Ik denk dat de bal opstuit. Ja, vroeger hij riepen wij dan, de bovenkant. Ja, dat moet het zijn geweest. Het veld is uh, niet heel goed. Maar dat moet het zijn geweest, want hij raakt de bal inderdaad hij, alsof hij de half langs maait vanaf de linkerkant. Dat was toch wel een behoorlijke kans na een aardige vlotte combinatie van het Nederlands-Helfde en aan de linkerkant van het veld. 42 minuten gespeeld in de tweede helft. Nog een paar te gaan. 0-0. In Goiânia, het duel tussen Nederland en Brazilië. Brazilië met 10 man Na de tweede gele kaart voor Ramirez. Het bal bezit voor een invaller. Sandro in de middencirkel. En aan de rechterkant Dani Alves, die hem kwijt kan bij Neymar. Die maar eens gaan lopen, nu aan de rechterkant uitkomt. Naar binnen duikt, Twee maal kwijt is, gaat liggen. En dan zegt de scheidsrechter er is een overtreding gemaakt. Ik ga nog maar eens een kaart geven. Dat dat er helemaal niks aan de hand was in de Oh gaat een het een... ja, voor Schwalbe. Nou, dan kan ik redelijk zeggen wel wat mee. Want ik... Tuimelaartjes zijn het Ja, ik dacht, wat gebeurt er nou? Maar inderdaad, er gebeurt het helemaal niks. is dus, geel voor maar de tweede keer dat er een Braziliaan hiervoor op de bom wordt gestuurd. Ja, maar had hem ook al eerder kunnen krijgen hoor. Want hij had het al eerder dat hij, uh, dat hij de vallende ziekte had. En uh, hij, uh, ja, ze duikelen maar, ze proberen wat te forceren. En wat dat betreft uh, is het goed dat Nederland uh, op de been blijft. Met uh, het balbezit nu uh, aan de rechterkant. Uh, althans in het verdedigingsblok bij Heitinga. gaat. Dat de bal goed naar Maduro. Maduro gaat over de middenas. Maduro, uh, die bal is te hard. Slechte bal. Willen wel uh, binnenkant backsteken. Is voor Robin niet te belopen. Bal over de achterlijn. En uh, het balbezit voor Julio Cesar. Cesar nu uh, die alle tijd neemt. En, uh, ja, de tijd die wegtikt. We spelen officieel nog twee minuten. Ja, Bas. zo is het. Uh, blijf hem af. <laughs> Ons aard weer op de perstribune in een uh, merkwaardige strijd. <laughs> de balbezit voor het helft zelf de al, Boulahous. <laughs> en uh, die de bal wel naar voren komt, maar dan is een overtreding gemaakt. dat is zijn tegenstander een klein beetje weggeduwd. Er komt een vrije schop voor Brazilië. Elias achter de bal, die uh, tikt hem dan terug, tikt hem terug naar uh, Thiago Silva. Want ook daar geldt hij en Lucio staan er nog. Bezit voor de Brazilianen. Komen nu met mensen van achteruit gezocht, wordt nu aan de zijkant naar uh, vrije mensen. Lucas 2, loopt wel, maar wordt van de bal gezet. Daar wordt dan wel een overtreding gemaakt door. Opmerkelijk, niet, want de geweest. assistent scheidsrechter constateert het niet, die staat er een meter vandaan. En de scheidsrechter die uh, overigens verder voortreffelijk leidt, die uh, vindt het wel een overtreding. Is een uh, vervelende situatie. Een minuut voor het officiële einde van de wedstrijd, of het officieuze. Want we zitten in minuut 90. Yes. Lucio mee, Damiaw mee. Dat zijn dan de twee mensen die het meeste lengte meenemen. Daar komt denk ik, Thiago Silva ook nog. Kijk ik in de verte. En dan staat nog een van die invallers daar in de buurt. Dat is Sandro. En dat zijn dan de mensen die het zullen moeten gaan doen. Ook Neymar komt daar nu bij staan. In het tussen staan. Daar komt een bal. Daar komt een bal. Die wordt gekopt en die wordt door Boularus. De andere kant op gekopt. Dat is goed gedaan. Zo is het probleem toch in ieder geval opgelost. Terwijl de laatste officiële minuut van deze wedstrijd loopt. En Neymar de bal heeft. Hij raakt hem kwijt aan Boularus. Boularus wordt vastgehouden zal misschien een vrije trap meekrijgen als hij hem kwijtraakt. Maar hij raakt hem niet kwijt. Speelt hem dan richting Robben. Robben gaat zelf op de hak staan van Elias. En het balbezit is voor de Brazilianen. Ik heb nog niet gezien of er extra tijd bij komt. Dat gaat nu direct gebeuren. Maar het balbezit blijft nog even bij Brazilië. Dat is met 10 tegen Nederland 11 speelt. Robben raakt de bal kwijt. Elias kan met de bal verder naar voren gaan. En de Brazilianen komen nog een keer aan de linkerkant van het veld. Bal wordt voorgegeven, niet goed voorgegeven. Krul moet komen, Krul komt. Goed gedaan, goed gedaan in samenwerking met Heitinga, de captain die het goed aangaf. We gaan drie minuten extra spelen in deze wedstrijd. Met die stand van 0-0 is Nederland in het zicht van in ieder geval internationaal een goede uitslag. Want niemand weet dat de Nederland in de tweede helft niet geweldig speelde. En dat er verreweg de beste kansen op dat moment waren voor de Brazilianen. Krul die zich uitstekend heeft staande gehouden in deze wedstrijd voorkwam. Tot één, misschien wel twee keer een treffer van de Braziliaanse kant. En het Nederlands elftal kan misschien met een aanval nog richting het doel komen van Julio Cesar. Die in de tweede helft eigenlijk niets te doen heeft gehad. De beste aanval van Nederland werd door Robben niet goed benut omdat hij van Persie had moeten aanspelen. Balbezit nu, Robben Boulanous. En dus uh, heeft het oranje elftal bal bezit, maar wel op de helft van de Brazilianen. De bal gaat nu breed en terug zelfs naar Matthijs en Heit. Ik krul op de rand van zijn eigen strafgebied is of dat allemaal goed afloopt. Nou, dat is zo, want de Brazilianen zetten niet echt mee druk. Ja, nu wel even op schaars, maar tik, tik, tik. En via Huntelaar de bal weer terug naar de laatste lijn en het probleem opgelost. Het is voorbij. Denk ik nee, dat is ik dacht even dat de schijt op de vloot, dat doet hij niet, de bal rolt nog, Elia nog een keer. Voor het Nederlands aan de linkerkant van het veld. Elia vergeet eigenlijk even de bal, Dani Alves komt dan, dan wil hij er omheen draaien buitenom, dat lukt en dan is Dani Alves weg. En dan kan Elia dus ook weg, weer een man en weer er voorbij buitenom, een voorzet dan, nee, want dit keer is hij de bal toch kwijt. Oh, die aan krijgt Lucio. Een, die Hij krijgt een, die krijgt een beuk van, een van Alves. Van Alves. Oh. Ja, En Nederland zelf zelfde nog in bal bezit, Pieters, Pieters, Pieters tussen twee maanden in, het wordt nu gevecht om de bal. En dan uh, goed geschaarste er tussenin. En dan uh, is er een vrije trap uh, voor uh, het uh, Braziliaanse elftal, denk ik. Maar een blessure voor Nederland, terwijl er nu een soort uh, disco uh, begint uh, op de reclameborden. Is er uh, nu het uh, balbezit uh, voor de Brazilianen. En uh, Bas is inmiddels begonnen met het headbangen volgens mij. Ja, als je dat al headbangen noemt. Ja, nou ja, maar jij gaat zo uit je dak altijd. Balbezit in ieder geval voor de Brazilianen. Het is dood zonder dat we terugvliegen naar Rio straks. Prima. Julio Cesar in dat, balbezit. Dat heet een luxe probleem. In de laatste minuut van deze wedstrijd. Met die stand 0-0. een kans voor de Brazilianen. Nee zeker niet. Want Heitinga werkt hem weg. En de Brazilianen nemen dan in het hart van de eigen verdediging. Ook met Thiago Silva en Dani Alves. Dani Alves draait nog een keer weg van Elia. Die hem dan uh, fel op de huid zit. Dan zegt uh, Dani Alves ik ben geraakt. Elia heeft dan de bal wel ontvusseld. En wil er ook achteraan. Maar dan heeft de Nederlandse wil nog een keer wisselen trouwens. Echt waar? Ja. Wie dan? Ja, geen idee, maar ik zie een trainingspak uitgaan en ik heb geen idee wie er daar nog in gaat ja, komen. Iemand iemand het gewoon warm heeft, het zou nog kunnen... Nou, we houden het scherp in de gaten. De balbezit voor Brazilië in de slotminuten van de wedstrijd. We zitten al 2,5 minuten in de extra tijd. Het is, uh, is Adriano die gaat lopen, maar dan is het klaar. 0-0 is de eindstand in Guayana en dat levert een flink fluitconcert op van de 50.000 in het stadion. Oranje heeft een eerste helft goed gevoetbald. Is een tweede helft eigenlijk van het kastje naar de muur gespeeld, maar heeft... Stand gehouden. Ook dankzij een goede debutant, Tim Krul. En ook dankzij jonge mensen die het niet altijd doen, maar vanavond wel. Strootman, Affelay, goed gespeeld. En dat Nederlands elftal stapt gewoon met een 0-0 van het veld in Brazilië. En dat is toch niet zo heel veel ploegen gegeven. Nee, dat is ook weer goed voor Van Marwijk zijn eerlijst En natuurlijk voor alle jongens, maar Van Marwijk die zet toch weer een goede prestatie neer. Niemand vraagt hoe de tweede helft geweest is inderdaad. Maar Brazilië en Nederland 0-0, dat zijn van die uitslagen die de wereld overgaan. Jack van Gelder en Bas Tichler, u hoorden van hun het rechtstreekse verslag van Brazilië-Nederland 0-0. Een oefenwedstrijd. Max van Weesel doet zo met het oog op morgen. Bedankt aan onze collega's dat we even deze wedstrijd af mochten maken. En Martijn Nijhuis zit klaar voor het NOS Journaal. De overnachting. Nou, heel simpel gezegd, een programma dat om 12 uur begint. Elke week één gast die blijft slapen, maar vooral komt praten. Ik zou heel graag op de tijdstuk willen werken, dat is geen geheim.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 In het Duitse deel van het natuurgebied woedt het vuur nog wel bovengronds. De papierhandel in Tilburg, waar vanmiddag brand uitbrak... is helemaal in de as gelegd. De brand brak rond vier uur uit in een loods van het bedrijf Heinen... en sloeg over naar andere bedrijfsruimte. Over de oorzaak van de brand kan de brandweer nog niet zeggen. Er vielen geen gewonden. Tot in de wijde omtrek van Tilburg waren dikke rookwolken te zien. Uit metingen van de brandweer werd duidelijk... dat er geen schadelijke stoffen zijn vrijgekomen. In het Zeeuwse dorp Schravenpolder is een vrouw van 71 omgekomen bij een botsing met een stoomtrein. Ze zat in een auto die op een kleine onbewaakte overgang werd geschept door de stoomtrein Goes Borselen. Haar man van 77, die de auto bestuurde, raakte licht gewond. De vrouw overleed ter plekke. In de stoomtrein zaten tussen de 20 en 30 mensen. Ze zijn door een andere stoomtrein opgehaald.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 Binnen zit Max van Wezel. Goedenavond, iets later dan u van ons gewend bent... is dit met het oog op morgen. Met als muzikale gast Hannelore Bedert... veelbelovend zangeres uit Vlaanderen... die optrad met onder meer Bart Peters en Raymond van het Groene Woud... en ze gaat straks voor u zingen. En veel aandacht voor Portugal. Het land, volgens de folders althans... met imposante granietenbergen, wilderige groene valleien... en pittoreske zandstranden... maar op dit moment vooral met een lege schatkist. Morgen gaan de Portugezen naar de stembus... alleen zijn er nog politici die hun uit de puree, puree sorry, kunnen helpen. In India wordt de komende tijd een volkstelling gehouden... en dan gaat het niet alleen om vragen als... hoe arm bent u eigenlijk of werkt u bij een callcenter? Voor het eerst sinds de jaren 30 wordt ook weer gevraagd... bent u brahman, shudra of paria? Welke rol speelt het kastenstelsel nog in het moderne India? De New York Times krijgt voor het eerst sinds 1851... een vrouwelijke hoofdredacteur, Jill Abramson. Jammer dat de krant net kampt met een gigantische oplagedaling. En wat te doen als je net onder hypnose bent gebracht... en de hypnotiseer raakt zelf buiten Westen. Dat allemaal straks, maar eerst het nieuws van vandaag. Zaterdag 4 juni. Want hoe loopt u momenteel langs uw groentekraam? Koopt u nog komkommers? Of tomaten misschien. Op allerlei niveaus wordt overleg gevoerd over de EHEC-bacterie. Staatssecretaris Bleker van Landbouw heeft goede hoop... dat er toch een Europees noodfonds komt voor de tuinders. Voor heel Europa gaat het om honderden miljoenen... die we daarvoor nodig hebben om gedurende een beperkte periode... Een, een, het is dus een tijdelijke marktmaatregel... voor de groentensector, voor de tuinbouwsector. De gezondheidssector bereidt zich voor op meer besmettingen in Nederland... Wij willen kijken of, er nou, uh, of de ziekenhuizen eventueel voorbereid zijn mocht het aantal patiënten toenemen. En het gaat er vooral om dat we hetzelfde advies geven. Dat is echt belangrijk, want anders ontstaat er heel veel verwarring. De bron van de besmetting is ondertussen nog steeds niet gevonden. De Wereldgezondheidsorganisatie sluit zelfs rundvlees niet uit. Iedereen heeft natuurlijk recht op zijn eigen mening. Maar het is bijzonder lastig als mensen nu allerlei speculaties in de pers uh, brengen omdat daar op dit moment geen enkele aanwijzing voor is. De wachtgeldregeling voor oud-Kamerleden loopt uit de hand. Dat vinden deskundigen, maar ook Kamerleden zelf. Na hun politieke loopbaan hebben ze maximaal vier jaar de tijd om ander werk te vinden. In die tijd krijgen ze tot 75.000 euro per jaar. De afgelopen vijf jaar kostte dat in totaal zo'n slordige 20 miljoen. Dat kan anders, denkt de Partij voor de Vrijheid. Want sommige oud-Kamerleden nemen wel erg ruim de tijd toch een sabbatical hier nemen op kosten van de staat, uh, toch even rustiger aan doen. Ja, ik vind, uh, ik vind dat niet kunnen. Ik vind dat je eigenlijk vanaf dag één meteen uh, moet zoeken naar een andere baan en aan het werk moet gaan. Deze staatsrechtdeskundige heeft van een idee. Er mag best een bepaald bedrag tegenoverstaan, maar die termijn in verhouding met het bedrag wat het nu is, ja, die is pro buiten uh, proporties en die zou dus wel wat naar beneden kunnen. In Libië heeft de NAVO voor het eerst gevechtshelikopters ingezet. Die kunnen met grotere precisie luchtaanvallen uitvoeren dan de gevechtsvliegtuigen. De eerste missie was meteen succesvol. Een radarinstallatie en een voertuig bij een militair checkpoint werden uitgeschakeld. We struck a, a military radar installation on the coast uh, and, uh, and we also destroyed a vehicle op a, a military vehicle checkpoint. De inzet van de hedis vergroot wel de kans op slachtoffers aan NAVO-zijde... want ze zijn makkelijker te raken vanaf de grond. Bedrijven die illegaal in dienst hebben of hun personeel uitbuiten... komen daar meestal wel mee weg. De arbeidsinspectie int maar een klein deel van de boetes die ze uitschrijft. De FNV krabt zich achter de oren. Eén keer in 30 jaar heb je kans dat er iemand van de arbeidsinspectie langskomt. En als je dan een boete krijgt, nou, dan is de kans dat je dat geïnt wordt... is maar 15 procent, dus ja... De PvdA vindt dat de dienst meer personeel moet krijgen om het onrecht aan te kunnen pakken. We moeten uiteindelijk die strijd winnen dat eerlijke werkgevers gewoon hun werk kunnen doen. En mensen voor een eerlijk salaris het werk doen en niet onderbetaald worden of uitgebuit worden. Maar minister Kamp wil juist bezuinigen op de arbeidsinspectie. En dan tenslotte een gezellig feestje met haar beste vrienden. Dat wilde de Duitse Tessa graag vieren naar aanleiding van haar 16e verjaardag. Ze verstuurde de uitnodiging via Facebook, maar vergat op het knopje alleen zichtbaar voor vrienden te drukken. Oeps, dat was even schrikken toen 16.000 mensen lieten weten te zullen komen. Tessa cancelde haar feestje, maar er kwamen toch nog 1600 feestgangers op haar huis af. Ze zongen: weer wollen Tessa in? Maar het feestvarken had ze geluid de voeten gemaakt. Het was dat was Nieuws Vandaag op Radio NTV. En dan aan Jemen, want u hoorde het net in het nieuwsoverzicht. Er zou een bestand zijn en president Saleh zou op weg zijn... naar Saoedi-Arabië voor medische behandeling. En de Nederlandse ambassade is vanwege veiligheidsredenen gesloten. In hoofdstad Sanaa is Judith Spiegel. Goedenavond, Judith. Goedenavond. Weet je iets van dat bestand? Is daar al iets van te merken? Ja, daar is wel iets van te merken. Het was sowieso vandaag heel rustig in de stad. Terwijl ik juist had verwacht dat er zware gevochten zou worden. En dat gebeurde niet. En, en ook vanavond is het rustig. Maar niet stil. Ik hoor in de verte ook nog eh, wel explosies. Dus wat dat nou precies te betekenen heeft, kan ik niet duiden op dit moment. Maar in het algemeen lijkt dat de stand toch wel enige rust gebracht te hebben. President Saleh zou uh, op weg zijn naar Saoedi-Arabië. Uh, is daar iets duidelijk over? Nee, dat wordt eigenlijk steeds onduidelijker. Ik, uh, het, het buitelt over elkaar, de berichtgeving. Op het ene moment is hij al in Saoedi-Arabië, het andere moment is hij daar helemaal niet. De anderen spreken elkaar tegen. Uh, dat is eigenlijk nog steeds compleet onduidelijk. En uh, het is ook niet te verwachten dat we snel. Zekerheid krijgen van regeringszijde, want die staan niet bekend om openheid van zaken en hebben ook niet al te veel belang bij natuurlijk op dit moment om eh, volmondig te beamen dat de president het land heeft verlaten. Want als hij het land heeft verlaten, dan is dat interessant. Als hij in Saudi-Arabië is, dan is het namelijk maar de vraag of Saudi-Arabië hem eh, weer terug laat gaan naar Jemen. Want de Saudi's dringen eh, al een tijdje aan op zijn aftreden. Tot slot, de Nederlandse ambassade is dicht, de Europese Unie maakt zich zorgen, heeft een oproep gedaan aan alle Europeanen om het land te verlaten. Jij blijft? Ja, ik blijf. Dankjewel. Ik wil zien wat er gebeurt. Terecht, we hopen dat ook, dat je dat dus volgt. Judith Spiegel was dat vanuit Sana, de hoofdstad van Jemen. Hannelore Beder uit West-Vlaanderen. Je eerste liedje gaat volgens mij over een ex-geliefde. Waarom heet het dan koffie? Omdat hij niet meer uh, wist uh, hoe ik mijn koffie dronk. En ik vond dat redelijk typerend. Voor, voor mannen? Ja, voor mannen, maar ook voor ongeveer onze hele relatie. <laughs> Zullen we luisteren? Graag. Gegiet, mel... In mijn koffie. Ik zeg ik drink mijn koffie zwart. Je weet niet hoe te reageren. Dat is nieuw. Je zegt, je zijt veranderd. Ik zeg, dat is normaal, de allerschoonste wending. Komt aan het eind van het verhaal. Geroert wat in mijn koffie? Gezegd, het is als water. Bij de wijn Ik denk ik doe echt moeite Ik wil hier eigenlijk niet meer zijn Zie je, uw vingers zijn al geel Van te veel aan sigaretten Zie ons hier nu zitten He don't see. Iedereen woont bij een ander, zelf heb ik het uitgesteld. Er waren niet veel anderen meer over, de laatste keer dat ik heb geteld. Gezegd, er is precies een misverstand ontstaan. Ik zeg dat de meeste dingen simpelweg overgaan. Zingt uit een toon. Ik ben uw lied al lang vergeten. Gezegt je ge je zijt zegt leeg. Van binnen. Ik zeg dat is hard. Ik zeg dat de koffie. Wel oké okay ook al drink ik hem liever, zwart. Koffie van het in België alom bejubelde tweede album van Hannelore Het uitgewist. Waar waarom zing je trouwens ge... In plaats van je? Is dat, is dat West-Vlaams? Uh, nee, dat is iets Vlaams, denk ik. Wij, wij zeggen Verbeleefd. ge. Ge, ge oh, tegen voor ons een is, ex -minaj. Ja, voor ons is, is ge en gij is dat een algemene spreektaal. Ik word daar zelfs op aangesproken, omdat dat in Vlaanderen vooral je en jij is. En ge en jij is, is niet, niet, uh, niet proper genoeg. Oh, dus, het, het, het geldt juist helemaal niet als uh, ouderwets of zo? Je, nee, eh... Uh, voor, voor de oudere generatie wel, omdat dat zo'n taal is die teruggekeerd is. Maar voor ons is dat heel normaal om zo te spreken. Ik ga straks nog een tweede nummer van jullie horen. Dank je wel voor dit optreden. Het zou goed als failliet in Portugal, daar gaan we over praten... want het land kiest morgen een nieuwe regering. Eerder dit jaar kwam het in financiële problemen. De regering Socrates viel en Portugal moest worden gered... met een lening van 80 miljard euro van de internationale gemeenschap. Een lening onder zeer strikte financiële voorwaarden. Ik uh, ga straks praten met presentatrice, en nu mediatrainer Paula Patricio. Maar eerst even naar Portugal, naar correspondent Josse da Silva. Goedenavond. Ja, bijna 80 miljard. Het is geloof ik 78 om precies te zijn. Uh, en in ruil daarvoor moet er flink hervormd worden. door wie er dan ook in de regering komt. Maakt het dan nog eigenlijk uit welke partij je winnen of niet? Nou, ik denk het wel, want uh, uh, ik denk dat de partij uh, die nu waarschijnlijk gaat winnen... en uh, volgens de opiniepeilingen zullen dat de Sociaaldemocraten zijn... nou moet ik het even uitleggen, Sociaaldemocraten in Portugal... dat zijn eigenlijk de liberalen, het staat gelijk in de VVD in Nederland. Oh, en hoe heet het de liberalen dan? Uh, wij hebben hier geen liberale partij, maar ze noemen zich de Sociaaldemocraten. Maar qua kleur en qua zeg maar, programma komen ze overeen met de liberalen in Nederland... En de huidige regering, dat is een minderheidsregering van socialisten... en het is vergelijkbaar met de PvdA in Nederland. Yeah. Ik, ik denk, om op je vraag te beantwoorden, dat het heel wat uitmaakt. Omdat uh, die sociaaldemocraten willen nog uh, uh, ja, steviger bezuinigen dan de socialisten. En dat heeft Portugal hard nodig, eigenlijk. Want er moet worden. Ja, dat moet heel hard gesaneerd worden in Portugal. Portugal heeft een enorme staatsschuld. Het heeft een enorme begrotingstekort van ruim 9%. En dat moet teruggebracht worden binnen drie jaar tijd naar 3%. Dat is een voorwaarde de, binnen de eurozone om daar deel van uit te maken. En de economie moet groeien. Nou, de, de sociaaldemocraten hebben heel vo veel voorstellen op dat vlak. En die voorstellen houden in feite in dat, het, uh, ja, dat de overheid slanker moet worden... ambtenaren de deur uit moeten gaan. Dat willen die socialisten ook. Maar die sociaaldemocraten of die liberalen willen eigenlijk verder gaan. Dus in feite is het heel belangrijk wie nu in de regering zit. Willen die socialisten eigenlijk niet liever de verkiezingen verliezen? Want ik kan me denken, zulke bezuinigingen... dat ze daarvan iets hebben van laat die beker aan ons voorbij gaan. Nou ja, kijk, ik kan me geen enkele partij voorstellen... die een verkiezingen meedoet, ook in Nederland niet... die verkiezingen wil verliezen. Uh, ik, uh, ik, ik denk het niet, of als ik zo de leider van de socialisten hoorde... de demissionaire premier José Socrates... dan uh, wil die man heel graag de verkiezingen winnen in Portugal. Wil, het zijn bijna persoonlijke aanvallen elke dag... op, die, op de leider van, van de tegenpartij, van de Sociaaldemocraten democraten Passus Coelho. Dus je doet geen persoonlijke aanvallen als je verkiezingen wil verliezen. Maar niemand zal zich populair maken die gekozen wordt in de nieuwe regering. Nee, het is, het is geen leuke baan in Portugal. Niet in Portugal, niet in de Griekenland. Niet in al die landen die het moeilijk hebben op dit moment. Niet in Ierland bijvoorbeeld ook. Uh, het wordt hard gesnoeid en uh, het wordt uh, nog, uh, nog uh, harder in de toekomst. Dus het is geen populaire baan. Maar ja, het moet gebeuren. En ik denk dat de Portugezen in feite, als ik het toch zo'n beetje links en rechts hoor... die begrijpen dat wel. Die begrijpen dat, uh, dat Portugal niet op de grote voet kan leven. Niet verder kan gaan op die manier. En dat er hard gesnoeid moet worden. Dat er grote besluiten moeten worden genomen... Binnen uh, zeg maar de overheid, die te, te dik is, te groot is. Maar ook uh, binnen het bedrijfsleven. Dat, uh, dat op een andere manier naar de toekomst moet kijken. veel meer, meer moet kunnen concurreren met de rest van Europa. De broekrie moet, moet worden Sorry? aangehaald. De broekrie moet kortom worden aangehaald. Ja, zeker. En, en niet een beetje, maar heel, heel erg flink. Ik uh, dank je zeer voor dit uh, commentaar, José da Silva vanuit Portugal. Wel welkom, Paula Patricio. Goedenavond. Uh, ja, is dat inderdaad mm -hmm. zo? De broekrie moet worden aangehaald. En dat, ja, kunnen die consumenten. Partijen dan eigenlijk beter doen, zegt uh, Josse, dan, uh, dan die socialisten. Um, nou, ik verwacht wel dat de conservatieve partijen het, uh, de verkiezingen gaan winnen. Dat er een rechtse coalitie uh, komt. Uh, dat is natuurlijk vaak zo, hè, dat er een reactie komt. Een minderheidskabinet van de socialisten hebben we gehad. Dus uh, ik verwacht wel dat er een uh, rechtse coalitie komt. Maar de broek die moet zeker aangehaald worden. Anders is er weinig toekomst, uh, denk ik. Zeker voor de jongeren. En het, het grote initiatief... Uh, je ziet ook dat de jongeren degene zijn die in opstand komen. Die, uh, die de straat op gaan. En... Uh, uh, natuurlijk heel veel van de oudere Portugezen, van de oudere generatie... die waren op een gegeven moment een beetje gelaten. Zo van, ach, weet je, die grote daarbovenin... Uh, die bepalen toch alles maar voor ons en laat maar. En je ziet dat de jongeren, die toch allemaal worden opgevoed met uh, de moderne... De hele ouderen techniek. hebben natuurlijk ook nog de dictatuur meegemaakt. Die hebben de dictatuur meegemaakt. Toen kwam 48 al het van jaar. van boven. Nou ja, zo goed was het, uh, nou ja, het uh, niet. Het kwam van boven en het werd opgelegd van boven. En uh, je ziet uh, nog bij de heel oude generatie van de, de, de grootouders... dat die eigenlijk nog bang zijn om politieke uitspraken te doen. Want dat zit zo ingebakken, die dictatuur. Hè, de, de, dat ze niets mochten zeggen. En, um, je bent zelf uh, ja. een Portugese commandant. Ja. Portugese Nederlander. De Portugese -Nederlander. Moet je dat nou ja, ik ben daar geboren. En ik ben op mijn zevende, bijna zevende, naar Nederland, Nederland gekomen. Is er, is er ja. iets specifieks aan de, aan de cultuur in, uh, in Portugal? Je noemt dan een paar dingen van de gelatenheid van de ouderen. Van ja, de jongen, van, van, van de echt ouderen. En natuurlijk toch, uh, ja, toch op iets te grote voet geleefd... Uh, in de tijden van, van hoogconjunctuur. Hè, de afgelopen jaren, ook hier natuurlijk. Maar je ziet dan dat uh, een land als Portugal of Griekenland... Uh, dan te weinig reserves heeft om, om, om die crisis te overleven. En dat het kaartenhuis in elkaar uh, stort. En met name die jongeren. Er is een ongelooflijke uh, jeugdwerkeloosheid. Echt één op de vier jongeren. de protesteerde jongeren. Is... Ja, want je ziet de hele tijd foto's van uh, uh, Spaanse jongeren. Die protesteren Dat ja. had niet van Portugese. Nou ja. De, de, de, de, je, je ziet dat ze wel uh, meer in opstand uh, komen dan, uh, dan vroeger. En uh, het kan ook niet anders. Want één op de vier is werkloos. En 30 procent van de afgestudeerden. Is werkloos. Er is gewoon geen werk voor de jongeren, want die grote uh, uh, massa aan ambtenaren en die blijft zitten waar die zit. En een ander groot probleem is de, de inkomensongelijkheid. Je ziet een uh, grote of een culturele groot. elite die uh, echt als schot in Portugal uh, uh, kan uh, leven en die houden ook een beetje de bal binnen de ploeg, hè? want ze kennen elkaar allemaal van de speel, school. Vrienden, politiek. Um, ja, naar mijn idee uh, wel. Want er is ook in het onderwijs... Is, is de, je hebt te maken met privéscholen en met de, de openbare scholen. En de privéscholen zijn duur. En daar gaan dus kinderen heen van uh, advocaten, rechters, medici uh, enzovoort. Dus die kennen, allemaal, die kennen elkaar oh, naar school. We hebben tegenwoordig veel voordelen in Nederland tegenover de mediterrane landen. Vooral wel tegen de Grieken. Van allemaal lui en doe niks en corrupt. En, uh, de, de, de, is die kritiek ook op Portugal van toepassing? Nou, ik zou luizen zou ook zeker niet willen uh, zeggen. Want als je, als je ziet hoe, men, hoe, hoe hard er gewerkt wordt in de, uh, in de horeca... mensen maken dagen van 12, 14, 16, 18 uur... Um, uh, voor heel weinig uh, salaris. Mensen in de gezondheidszorg. Ik sprak onlangs... Met welke een, leeftijd gaan uh, de Portugese met pensioen? Um, nou ja, de, de, ze, ze zullen nu ook met 65 en, en 67 met pensioen uh, moeten gaan in de toekomst. Maar in het verleden was het nog zo dat als je een bepaald aantal jaar gewerkt had, dan kon je met pensioen. Uh, dus ik, ik, ik ken een aantal mensen... die toch op hun 57ste... met pensioen konden. En dat is niet meer vol te houden... in de toekomst. Maar... dat beseft men nu ook wel. Dat dat, dat, dat niet meer kan. En ook voor de... Ja, dat het voor de jongere generaties... dat dat niet kan. De jonge generatie... wordt ook de generatie 500 euro genoemd. Want er is vaak... niet meer dan vijf. Ze verdienen 500 euro. En meer is er niet. Dus dat betekent... dat ze ook heel lang thuis moeten blijven wonen. De hotelmama generatie... wordt het genoemd. Dan moet het tot hun uh, 27e, 30e uh, uh, wonen, al dan niet getrouwd... omdat er geen geld is om huren, uh, ja, om huren te betalen. Dat betekent, nou, dat afs afsluitend, even een nieuwe regering... gaat dit, die malaise allemaal niet zomaar oplossen, natuurlijk. Nou ja, niet, niet van de een op de andere dag. Maar het besef dat er echt iets moet gebeuren, dat, dat uh, is er wel. En er moet ongelooflijk gesnoeid uh, uh, worden. Maar ik hoop wel dat uh, de intellectuele elite de weg een beetje vrij gaat maken en de bal uh, door gaat spelen naar, uh, naar beneden. Paula Patricio, dankjewel voor je komst en je commentaar op de Portugese verkiezingen morgen. Um, het volgende liedje staat hier op mijn lijstje, gaat over een vrouw die weet wat ze wil... en die weet dat ze veel meer... Uh, ja, die alles tegelijk wil. Ik wil met goesting. Ben jij dat, Hannelore? Ben ja. je zo assertief? Uh, ik ben assertiever geworden. Ja. Ik was vroeger heel verlegen, dus veel, uh, veel veranderd. Gaan luisteren. Okay. Ik stel de regels van het spel zelf wel op Ik bepaal zelf wel wanneer ik stop Ik wil u hier, ik wil u onder en in, ik wil uit, ik wil boven en Bij het begin, ik wil u liever, nee, ik liever graag Ik wil u sneller, maar liefst van al Ik wil altijd opnieuw, ik wil na elkaar veel, ik wil alles apart Ik wil nu hard gelegen en dan weer stil. Doe alsof uw neus bloedt en lachen, maar niet na.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 Louis Hart, Handeloe B. Het komt van de CD Uitgewist, heet hij Inderdaad. Let op die naam. Dank jullie voor jullie komst. Zeer graag gedaan. Hartelijk bedankt. All the news that's fit to print, dat is het advies van de New York Times. Misschien wel de allerbeste krant van de wereld. En die krant krijgt een nieuwe hoofdredacteur. Voor het eerst in 160 jaar een vrouw, de oud-onderzoeksjournaliste Jill Abramson... Tegelijkertijd heeft de krant het, onder andere door de opkomst van internet, heel zwaar. Ik ga over de betekenis van dit journalistieke instituut praten met Mark Chavan, oud-correspondent uh, in de Verenigde Staten van die andere kwaliteitskrant NRC Handelsblad. Maar eerst even naar Amerika, naar Michiel Vos. Want Michiel, jij bent wel eens genoemd hè, in de New York Times. Ja, heel lang geleden, toen ik ooit trouwde, in 2005... werd ik opgenomen in een van de huwelijksannonces... samen met mijn vrouw, die Amerikaanse is. En waar had je dat uh... aan te danken? Dat had ik niet aan mijzelf te danken, uh, geen zin. Dat had ik te danken aan mijn vrouw die enige bekendheid had... wegens het maken van documentaires, maar vooral aan haar moeder... die uh, toen al hoog in de Democratische Partij zat... en later de eerste vrouwelijke speaker van het huis werd, Nancy Pelosi. En Be de New York Times vond het dus nodig dat wij... dat onze huwelijksaankondiging in de New York Times werd aangenomen. Daar is altijd enorm veel concurrentie voor, maar wij werden dus uitgekozen. Wow. Wauw. Uh, je hebt de uh, New York Times uh, van vandaag voor je liggen op ons verzoek. Wat voor nieuws brengen zij nou? Waarschijnlijk niet over de komkommerziekte hier. Het ligt wel over een uh, ander raar verhaal natuurlijk. En dat is John Edwards. Toch ooit een van de meest favoriete zonen van Amerika. En in 2004 nog vicepresidentkandidaat. Die nu gisteren in een uh, rechtbank werd aangeklaagd... ...wegens het knoeien met campagnegeld. En die nu wel eens naar de gevangenis zou kunnen gaan. En dat is toch voorpagina-nieuws voor de New York Times. Wat er toch een soort dramatisch verhaal is... ...van een van ja, de politiek meest uh, begiftigde die nu heel hard aan het vallen is. Net zoals die andere Fransman aanstaande maandag Dominique Strauss-Kaan. Zeg maar. ja, fijne affaires inderdaad, ja, juist, dat heb je Schwarzenegger ja. nog. Mark Chavan, ook goedenavond. Goedenavond. Ik neem aan dat je de New York Times dagelijks las... toen je correspondent in Amerika was. Ja, reken maar. Um, ik bleef er ook voor op, want hij kwam online, als ik nou heel eerlijk ben... Uh, ongeveer om twaalf uur s'nachts. En dan was het nog maar een uur of uur, anderhalf voordat mijn collega's in Nederland op kantoor kwamen. En dan had ik de New York Times maar vast gelezen. Oh. Nou ja, anders lig je een dag achter. Een Nederlandse correspondent in Amerika is of gedoemd s'nachts te werken of uh, een dag achter te liggen. Lees je hem nog elke dag? Ja. Ik heb de Herald en als abonnee van de Herald Tribune, wat dus zeg maar de wereldeditie van de New York Times is, uh, heb je ook het recht om de hele krant online te lezen en daar zou ik moeiteloos iedere dag mee kunnen vullen tot het avondeten. Het doet niet. mag rustig hoor. dit is een prachtige krant. Er dat staan zo ontzettend denk. veel dingen in die ik zou willen lezen. maar waarom op... is die zo goed? want hij wordt wel de beste van de wereld genoemd. maar dat is een subjectief oordeel natuurlijk. absoluut dat. wat het maakt het moet hem zo goed? Zelf ja, ze zijn erg Amerikaans, maar ze zijn toch ook op een Amerikaanse manier. Ik zou haar zeggen op een ouderwetse, East Coast Amerikaanse manier zijn ze wereld. Ze hebben heel veel correspondenten. Ze hebben heel veel uh, over literatuur, over wetenschap, over politiek. Ze hebben ontzettend veel uh, kunst. Je kan er, als je over economie wil weten, kan je er echt ook een enorm hoop, hoop uren over lezen. En het is. Het is heel goed uitgezocht. Ik bedoel, er werken iets van 1500 mensen op die redactie. Uh, ieder stuk wordt eindeloos gelezen en herlezen en, en, en gecheckt. Het is wat dat betreft nog steeds ouderwetse sneeuw. journalistiek... die we niet kennen. bijna. In Nederland niet meer? Nee, in bijna geen enkel land. De grootste scoop uit de journalistieke geschiedenis van Amerika... Watergate hebben ze gemist. Hè? Dat was de Washington Post. Wat, wat is ja. hun grootste scoop geweest? Nou, ik denk de Pentagon Papers. Uh, oh, toen ja, de, Daniel ook. Ellsberg, iemand die bij de RAND Corporation uh, had gewerkt... een enorme hoeveelheid gegevens had over hoe de Amerikaanse regering... de Vietnamoorlog uh, gemanipuleerd had voor het grote publiek. In 1971 kwam dat naar buiten en het was een keihard gevecht... met uh, rechtszaken en alles en nog wat. En de New York Times heeft daar een... Uh, ja, dat was hun heldenmoment... En ook echt een moment waarop je kon zeggen... als journalistiek serieus is en het volhoudt... dan is het geroep met nationaal belang... wint het niet zomaar voor een eerlijke rechter. En dat was toch wel een heroïsch gevecht om, uh, om waar te nemen. Je zei het al, het is een beetje de krant van de East Coast elite. Krijgen ze niet dezelfde kritiek als de Volkskrant en ook NRC Handelsblad hier... van uh, jullie zijn veel te links, veel te elitair? Ja, natuurlijk. Sinds, sinds de jaren 2000, de Bush-jaren... En, en, en ook nu onder Obama... ...is er een keiharde, nooit ophoudende soort oorlog die door uh, Fox News en uh, allerlei blogs eromheen gevoerd wordt... ...die dus de zogenaamde mainstream media, de, de reguliere, goede kranten en televisiecenters keihard uitmaakt voor ultralinks... Um, en en dat, is een, dat is een naar gevecht, waar, waar, waar natuurlijk ook weer geen absolute waarheid in is... maar mm -hmm. waar zeer overdreven wordt. Nou, ze krijgen nu een nieuwe hoofdredacteur, een vrouwelijke hoofdredacteur. Iemand van een enorme reputatie, onderzoeksjournalist geweest. Chef Washington geweest, adjunct hoofdredacteur geweest. Wat, wat moet zij gaan doen om die krant uh, te herstellen? Want die krant heeft veel lezers verloren. Ik zei het al, door internet, door concurrentie. Wat moet zij doen? Ja, zij moet zorgen dat de krant... Uh, toch die reputatie als uh, onverzaagde waarheidbrenger uh, houdt. Um, tegelijkertijd moet ze zorgen, toch nog wel iets meer dan Bill Keller... Uh, de man die ermee ophoudt, dat de krant online uh, niet alleen uh, zaken doet, geld verdient... maar ook uh, gewaardeerd wordt in kringen van uh, spraakmakende twitteraars en aanverwanten. Uh, Want dat de, is Keller nu heeft, niet zo, daar lopen ze nou, achter. Het is onterecht. De New York Times heeft voor een, voor een goede krant... een enorme hoeveelheid interessante blogs op zijn website... en heeft verder ook de, de, de best bezochte nieuwswebsite van een, van een krant... in de hele wereld. Ik geloof 20 miljoen hits... Uh, en staat daarmee uh, heel heel hoog. En het hoogste van alle serieuze krantenorganisaties in de wereld. Dus zo slecht doen ze het niet. Maar er moet meer geld verdiend worden. En ze zijn net met een heel spannend experiment begonnen. Om toch weer te zeggen. Je te moet betalen. betalen we gaan niet alles cadeau ja. geven. Uh, Bill Keller wilde vorig jaar al aftreden. En heeft op verzoek van Jill Abramson... Even gewacht tot dat uh, nieuwe experiment helemaal was ingevoerd. Zij is ook een voorstander van uh, niet alles gratis weggeven. Maar ze weet ook dat je moet zorgen dat je genoeg kliks, genoeg uh, eyeballs aantrekt om reclame te ja, kunnen Nou, vlakken. Dat is een nieuwe taak voor de nieuwe hoofdredacteur Jill Abramson. Nog even naar Michiel Vos in Amerika, want beroemd is ook de zondagkrant van de New York Times. Heel dik, vol bijlagen, vol strips ook. Wat is jouw lievelingstrip? Ik lees nooit de strips in de New York Times, moet ik je eerlijk toegeven. Nee. Ja, dat is een beetje flauw, maar ik doe wel de kruiswoordpuzzel. Uh, dat is, is iets. Ja, daar ben ik, ja, dat is, ben ik een van de, van de velen in, want die wordt geroemd over de hele wereld. Ik lees de hele zondagskrant van voor naar achter. Ik ben wat dat betreft net zoals Mark Chavan. Inderdaad, dit is een krant die je nog moet lezen. Maar ik wil nog heel even terug op wat deze vrouw ook moet doen. Is namelijk, ik sprak heel met kort nog. De Washington Post. En die zei, she has to cut jobs. Dat weet nog niemand, maar dat moet wel. Ze moet de... het af van mensen. Ze moeten journalisten weghalen, want het is te duur allemaal. Ze kunnen niet op tegen het geweld op het internet. En dat is een zware taak voor haar, denk ik ook. We gaan eens kijken hoe de nieuwe hoofdredacteur Jill Abramson het daar afbrengt. Dank jullie wel, Mark Chavan en Michiel Vos. Dan gaan we gelijk door naar India, waar deze maand een volkstelling begint. Die volkstelling moet vaststellen hoeveel armen er eigenlijk in het land zijn. Nou, veel zijn het er sowieso, maar ze willen dus weten... Hoeveel precies? Op zich eh, niet nieuw zo'n volkstelling, want India doet dat bijna elke vijf jaar. Alleen gebeurt er dit keer iets wat sinds 1931 niet meer is voorgekomen. Van alle Indiërs wordt ook gevraagd wat de kasten is waartoe ze behoren. Dirk Kolf is emeritus hoogleraar moderne geschiedenis van Azië... aan de Universiteit van Leiden. Goedenavond, welkom. Uh, waar, waarom gaan ze dat uh, doen, meneer Kolf, naar je vragen? Het klinkt een beetje ouderwets. Ja, het klinkt uh, ouderwets... Uh... Uh, men heeft altijd al naar kasten gevraagd. Uh, voor een heleboel kasten, maar niet voor alle. Uh, in 1931, na 1931 is het eerst niet meer gebeurd. En na 1947 heeft men gezegd: wij gaan wel uh, mensen vragen naar hun kasten als ze hele lage kasten hebben. En ze hebben toen lijsten opgesteld van kasten, uh, waarvan men wilde weten wie daar lid van was. Uh, zogenaamde onaanraakbare of, of kasteloze, de, de paria's zoals we dat dan noemen. En er zijn meer dan 1100 kasten die dan op die lijst staan. En bovendien hebben ze dan ook nog stammen dacht, op een, een lijst Ik dacht dat ze een stuk of vier hadden. 1100. Ja, er zijn twee kastensystemen in India. En uh, ze bestaan geen van tweeën meer eigenlijk. Ze zijn allemaal in duigen gevallen. Maar die duigen, die zijn, die, dat, dat zijn de kasten. En um, de, de eerste is er een systeem, een theoretisch Systeem, een theologisch systeem... Uh, van grote, brede categorieën... van vier, met de brahmanen en dan de krijgers en dan de kooplieden. De zijn heel de, hoog, hè? Die zijn de, zijn de hoogste, dan kan je priester worden ook als je dat bent. En dat zijn eigenlijk grote statuscategorieën... waarin je jezelf kunt inschalen... maar het is niet wat, er, wat, wat, wat, wat in het dagelijks leven werkt. Dat zijn die kleine kastes allemaal... En dat zijn er wezen van zeg maar 10.000. En die vallen ook uit elkaar... en die fuseren... en uh, die, zijn, die veranderen van naam... en die veranderen ook van status... Die kunnen dan zeggen: als ze een tijd lang geen, geen Brahmaan waren, wij zijn wel Brahmaan, want uh, wij zijn eigenlijk. Uh uh, het is slecht met ons gegaan, maar nu kunnen we weer betalen. Ja, we zijn weer brachmaan. We zijn weer brachmaan, we kunnen weer vegetarisch worden... en een mooie tempel bouwen. En uh -huh. uh, Na twee generaties gelooft iedereen dat wij brachmaan zijn. En dat, dat, is, dat is ook zo. U zei daarnet, ja. ze willen met die volksstelling... vooral de lagere kasten in kaart brengen. Waarom? Ja, dat was de bedoeling, omdat die natuurlijk arm waren... en gediscrimineerd werden. Uh, ne negatief. En men wilde dat omdraaien tot positieve discriminatie. Dat is ook gebeurd in 1947. Er zijn uh, bijvoorbeeld, uh, uh, uh, zetels... In parlement gereserveerd, 76 zetels voor, voor, voor die kastelozen. Voor die, uh, en uh, ze hebben beurzen gekregen en plaatsen ook in uh, de overheid, overheidsbenoemingen. Uh, dat voor die uh, kastes was dat iets van 15 procent. Precies het percentage wat ze hadden uh -huh. in, de, in, de, in de bevolking. En voor die um, stammen was het dan 7,5%. Dus samen 22,5%. Alleen later zijn er andere groepen gekomen die nieuw opkwamen, middengroepen. Die nieuwe, nieuwe macht kregen, nieuwe invloed kregen. En dat we omzetten in, in, in politieke invloed. Uh, die zijn omhoog gekomen door ja, de agrarische revolutie, de groene revolutie. Maar ook door, dat, door het algemeen kiesrecht. Die mensen, uh -huh. dat zijn de... Kat, uh, uh, uh, uh, uh, de, de, die zijn nou, de, nieuwe middengroepen. Die hebben politiek uh, cloud, ja. politieke macht... en die, wilden dat ook, uh, die hebben geclaimd om ook van die voorrechten te krijgen... zoals die lagere kasten kregen. Dat hebben ze ook gekregen. Er uh, is een rapport geweest, in 1980 al, waarin ze dat zouden moeten krijgen. En uh, dat is tien jaar lang in een la blijven liggen. Maar die groep waren toch zo sterk... dat ze in 1990 zijn ze erin geslaagd om inderdaad dat erkend te krijgen... Um, dus dat zijn die, die, dat zijn die middengroepen. Zodat nu, geloof um, is over 49... Wat, wat, wat, eh, wat, voor, eh, wat voor dingen kun je krijgen van de overheid? Als je, nou, banen. Dus erkend wordt als lage kasten, banen. Banen. Um, dus het is een positieve discriminatie. En ook plaatsen aan de universiteiten. Um, en dus beurzen dus. En dat betekent dus dat er... Het gevolg was natuurlijk dat er geweldige protesten waren... vanaf die hogere... Door die hogere wat er waren 49,5% van, van die banen en van die beurzen... die ben werden, werden de, door die achter, achterliggende groepen gereserveerd. En de brahmanen, er zijn dus studenten geweest... die, die zelfmoord pleegden en die zichzelf een brandstaart... Nou ben en, ik in die jaar en, en de, de volkstelling komt langs. Ik zou voor een akelig dilemma staan. Want voor mijn eergevoel zou ik willen zeggen... ik hoor tot een hele hoge kaste. Maar als ik door heb wat u nu vertelt... namelijk allemaal banen en plaatsen op de universiteit... Ja. en het verschiet als je bij een lagere kaste ja. wordt... Zou je dat weer zeggen? Wat ja, is, wat dat is ook zo. Is, wat is wijsheid? Nou, dat, dat, dat is, u wijst op een van de gevaren die er inderdaad is. Um, uh, je hoeft niet te zeggen wat voor kasten je bent. Er zijn ook in India mensen die weten het al niet meer. Die moeten het aan hun grootmoeder vragen om het nog te weten. Maar er zijn ook mensen uh, zoals mo moslims die hebben officieel geen kasten. Dus die kunnen niet laag die zichzelf in laag inschalen en... Pleiten voor beurzen en speciale plaatsen. Christenen en moslims hebben geen kasten, dat is zo gedefinieerd. Dus die zouden wel eens een slachtoffer kunnen worden van deze, van deze maatregel. Dat iedereen zijn kasten moet noemen, want dat hebben ze niet. Uh, um, en de hindoes dus wel, die hebben per definitie bijna kasten. En Sikhs heb je dan ook nog, die met, en dan boeddhisten, die hebben dan wel kasten, volgens die definitie. Dus daar ligt, daar ligt het gevaar. ja... Inderdaad, dat, dat men zo ook maar wat, zeg, wat, wat zegt. Van laat ik maar laag in, inschieten, dan krijg ik wie, nog wat. Wie, wie weet, schiet er voor je ja, over. Ja, nou schiet er wat van over. Wat merk je uh, in het dagelijks leven in India nou eigenlijk van dat kastensysteem? Ik bedoel, vragen mensen het elkaar? Als je, als je buitenlander bent, mag je mag er je naar vragen? Tot welke ik zou het niet ja, zo durven. Ja, je kunt wel een vraag als je mensen een, een beetje kent. Voor de mensen zelf is het heel relevant. Uh, bij, vooral bij twee gelegenheden, bij het huwelijken. Omdat je dus binnen de kasten trouwt. Je moet je dochter uithuwelijken. Als vader trouw je je dochter uit. En dan moet je in de zondagskrant een advertentie zetten. En proberen een goede om te vinden. Als je tot de middengroepen behoort, dan gaat dat vaak via de krant... en via allerlei bureaus ook wel... Um, een ander moment dat het heel belangrijk wordt, dat is bij, tijdens de verkiezingen. De verkiezingen zijn in India ja, nog belangrijker dan bij ons. En er zijn dus alle, uh, over, uh, afspraken die worden gemaakt voor de verkiezingen. In, niet eens in de achterkamertjes, maar op, openlijk. Van als jullie ons steunen, als, als, als ik mijn, mijn volgelingen aanbeveel om op jullie partij te stemmen, wat krijg ik daar dan voor? En, uh, dus dat, dat, dat het zijn dus, zoals in Engels zeggen, vote banks. Hè. Die kiezers was in Amerika die eerste, uh, uh, de eerste stem en de Joodse stem. Zo dus heb je hier de, de maar zeggen de, de in, um, de Kama-stem, of de Reddy-stem, of de Okalika-stem. Onaanraakbare. De onaanraakbare stem, maar die zijn ook weer... Je hebt heel veel onaanraakbare kasten. Die zijn er dus 1100 van. Dus. Het is een beetje een tegenstrijdig land. Aan de ene kant het moderne land van de ICT-specialisten... en callcenters ja. en Mumbai en zo. Wat is nou het echte India... Het kastensysteem of dat moderne ICT-land? Nou, dat is, is inderdaad een, een spagaat van een enorme snelle ontwikkeling... en een heel grote groep die daarbuiten blijven. En deze maatregel zou je kunnen zien, als je het positief wil zien... dus de maatregel om de kasten te registreren... om een poging om mensen erbij te betrekken... bij die nieuwe uh, ont ontwikkelingen die anders buiten de boot vallen. En ja. daartoe dient de volkstelling deze maand. Ik dank u voor uw toelichting, professor Dirk Kolf. Ja, graag gedaan. Kijk diep in mijn ogen. Luister goed naar mijn stem. Het is vijf voor twaalf. En gisteren raakte de Britse hypnotiseur David Days... tijdens een show in Dorset buiten Westen. Hij moest worden afgevoerd naar het ziekenhuis. Het publiek moest de zaal uit op drie mensen na... die door Days net waren gehypnotiseerd. Zij bleef op het podium totdat de hypnotiseur weer terugkwam... uit het ziekenhuis. Aan de lijn. Mr. Black, hypnotiseur, bekend van de slogan Top Entertainment voor een betaalbare prijs. Kunt u zich voorstellen wat daar in uh, Dorset is gebeurd, uh, Mr. Black? Ik kan me een beetje voorstellen. Is het u wel eens overkomen? Buiten wedstrijd? Nou, de zo niet natuurlijk. Maar ik heb inderdaad wel eens wat meegemaakt. Dat je dus zegt van hé, hey, er is dus duidelijk toch meer dan alleen maar entertainment op de bune. Want wat is u wel eens overkomen? Wat meer ik was ben dan entertainment? waarom uit de kom. En uh, ik heb een show gewoon afgemaakt. En aan het einde van de show wou ik naar het ziekenhuis. En toen stonden er een rij gehypnotiseerden voor mijn deur... die mee hadden gedaan. En die klaagden allemaal over pijn in hun rechterarm. Ja, dat krijg je ervan. Heb je nou een soort rampenscenario als vakman, als hypnotiseur? Ja. Wat, wat er moet gebeuren, mensen zijn onder hypnose, jou overkomt wat? Uh, nou, het is natuurlijk zo dat als je een goed hypnotiseur bent... dan heb je altijd een backup achter de hand... En iedere hypnotiseur heeft zijn eigen systeem. Dus af, mocht er wat gebeuren, er kan onverwachte stroom uitvallen... of er kan een evacuatie zijn, maar daarom is het opgezet. Maar in dit geval uh, is die hypnotiseur gevallen en was hij bewusteloos. En waarom dat backup systeem niet gewerkt heeft, dat weet ik niet. Maar uh, bij mij werkt het natuurlijk altijd wel. Ik heb er gelukkig nog nooit gebruik van hoeven te maken. Maar uh, Wat er gaat gebeuren. Jawel, maar als je dan opeens een hartstilstand krijgt, of, of, of wegvalt, of buiten Westrijk. Ja, raakt... Je dus niet wat er is afgesproken. En uh, treedt het back-up systeem. Je hypnotiseert de mensen eigenlijk nog eens een keer extra. Zodat ze moeten weten hoe ze uh, moeten handelen. als er wat ernstigs gebeurt. Ze worden dus gewoon vanzelf op een normale manier wakker. Dat had moeten gebeuren in Dorset. Wat dat betreft geen enge risico's. Zou, zou u tot slot, Mr. Black, Het loopt tegen twaalf. Onze luisteraars in slaap kunnen praten? Uh, nou, ik denk dat als uh, jullie uh, eindmelodie draaien en de mensen doen de ogen dicht, dat ze al moe genoeg zijn en vanzelf al in slaap zullen komen. Dank u wel, hypnotiseer. Oké, okay, Mr. Graag Black. gedaan, hè? En dit was met het overmorgen. Deze zaterdag. Morgen presenteert uiteraard John Jans van Galen met het oog. Op morgen straks in de overnachting praat Patrick Lodiers met Matthijs van Nieuwkerk. En dat is heel bijzonder, want hij geeft bijna nooit interviews. Zou maar luisteren. Goeienacht. Wanneer ik met mijn vingers knip, ben je weer wakker. Maar je kunt ook rustig verder blijven slapen. Goedenacht. Dit is Radio 1.